Jong er niet bij kan komen, bal valt dan helemaal aan de rechterkant van het veld. Moet Van de Wiel die bal goed voorgeven, doet dat niet. Nee, geeft hem gewoon aan Elmander. En Elmander kan dan proberen uit te breken. Elmander aan de linkerkant van het veld met Matthijsen gaat over de middellijn. Elmander houdt in ieder geval voor de Zweden heel lang balbezit. Met een tackle van Matthijsen gaat de bal over de zijlijn. Dan is het wel of geen vrije trap, is eigenlijk niet zo heel belangrijk. Maar de Zweden gaan nu eigenlijk massaal staan hier. 33.069 toeschouwers zijn getuige van een historische avond zoals het er nu uitziet. Voor het Zweedse voetbal. Het Nederlands elftal wordt de nederlaag toegebracht. En de Zweden plaatst zich voor het EK voetbal zonder een barrage in november. Dat is een luxe voor dit land dat in de WK kwalificatie in ieder geval weet dat er weer een heel sterk land in hun pool zit. Namelijk Duitsland. Balbezit nu voor de Zweden aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van Nederland. En de Zweden houden daar met Elman de balbezit en houden er zelfs een corner aan over. Nee, zegt de scheidsrechter. Een 100% corner wordt weggewuifd. En Het publiek is uh, boos, terecht in dit geval. Uh, de woede die daar vooral ontstaat in die hoek waar het gebeurt en waar de mensen zo dicht op het veld zitten dat ze dat goed hebben moeten kunnen zien. Elmander loopt in het voorbijgaan bij de scheidsrechter nog eens langs. Ze probeert hem nog eens in zijn beste Turks. Ja, dat spreekt hij misschien wel een beetje inmiddels. Uit te leggen hoe het zit. Ze kennen elkaar in ieder geval zoals ze zegt. Elmander speelt bij Galatasaray tegenwoordig. De vorm geeft de bal een lel in de richting van uh, wie is dat, Luc de Jong? Die moet doorkoppen. Komt er eigenlijk niet naartoe. De bal wordt opgevangen door Larsson, die met dat kleine motortje van hem nog altijd volop in beweging is. Dat is een bijzonder nuttige voetballer. Bruma mag ingooien nadat Larsson de bal weliswaar geraakt heeft. Maar over de zijlijn heeft hij gegaan. Van Marwijk staat weliswaar met een stoïcijnse gelaatsuitdrukking langs de zijlijn. Maar zal toch alle minst gelukkig zijn met dat wat hij zijn elftal heeft zien doen vanavond? 89 minuten op de klok. 3 tweede voorsprong voor Zweden. Komt er nog een ontsnapping voor het Nederlands elftal? Dan zal het snel moeten, want veel tijd is er niet meer. Opnieuw winnen. Lijkt al uitgesloten, maar een punt zou nog kunnen. Van Persie aan de rechterkant. Bal voor de goal. Oei, hij schiet er bijna in de korte hoek. En er is een redding nodig van de doelman. Een redding van Isaacson, die dat overigens goed doet. Hoekschop 12 voor Oranje gaat komen. Boekschop 12 wordt snel genomen. Het is van Persie die de bal neemt. Die bal draait in. Dan moet Isaacson hem makkelijk pakken. Niks aan de handballen die indraaien met een lange keeper. Is normaal gesproken geen probleem. Tenzij hij hem ver geeft. En dan moet hij echt verder dan, wat betreft de achterlijn, verder dan de penalty stip. Nu is de makkelijke proef voor Isaacson. Die de bal heel ver naar voren trapt. Die het ook echt niet heel erg moeilijk heeft gehad. We zitten in datgene wat de laatste seconden zijn van deze wedstrijd. Waar het niet dat er wat extra tijd bij komt. Twee minuten slechts. Met het balbezit nu voor Van der Vaart. En dan zou het betekenen dat er een nederlaag wordt geleden in de laatste kwalificatiewedstrijd. Dat zou je mogen zeggen. Hoogmoed voor de val komt. En het enige wat je kan zeggen is dat de val geen pijn doet. Dus een pleister is niet nodig. Maar in ieder geval zal Van Marwijk er zijn mannen op kunnen wijzen. Dat als je zo speelt. jij dus ook van de nummer 25 van de wereld. De Zweden kan verliezen. Balbezit Elmander. Elmander aan de linkerkant wil op snelheid nog maar. ...een keer langs even zijn tegenstanders. In dit geval gooit Bruma de deur op het juiste moment dicht. En ploft hij in het slot. Bal voor Matthijssen dan weer. Na een korte tussenkomst van Vorm. Ja, de extra tijd loopt. 40 seconden zijn er alweer voorbij. Nog maar een hoge bal. Luc de Jong kopt. kopt de bal de verkeerde kant op. Opgevangen door de Zweden. Dan wil Elia druk zetten. Maar komen de Zweden daar voetballend heel aardig uit. Van Marwijk ijsbeer nog altijd langs de kant. In een hoop dat dat zijn team nog kan inspireren. Tot in de buurt komen van de gelijkmaker. Bal weggekopt nu door Svensson. Van de eigen helft af. Opgevangen weer door het Nederlands Elftal. Er zullen nog één of misschien twee aanvallen volgen van Oranje. En dan zal hij er recht in moeten. Anders gaat het Nederlands Elftal hier verliezen. Van Persie, bal voor de goal. Hunterlaar kop door. Weggekopt naar Storovic. Opgevangen door wie? Door Pieters. Elia. Lopen elkaar een beetje in de weg. Van Bommen brengt de bal dan weer bij Elia terug. Elia. Die bal moet ploffen op de rand van het 16 meter gebied. Maar hij zoekt zijn verkeerde been. Alhoewel hij de ruimte vindt we Van de Wiel. Van de Wiel een afstandschot Dat hoort. Niet bij elkaar. Alhoewel die bal uh, nu van richting wordt veranderd en er nog een corner komt voor het Nederlands Elftal. In de aller, allerlaatste minuut van deze wedstrijd krijgen we ook nog een wissel. Uh, de jonge Hyseen uh, gaat uh, binnen de lijnen komen en er zal er ongetwijfeld iemand uitgekomen die van heel ver komt. Dus het is Larsson die protesteert bij de scheidsrechter. Het is toch al lang tijd, maar die wissel die gaat er niet meer inkomen want uh, de scheidsrechter zegt we spelen door bij deze corner. Opmerkelijk bij die uh, corner die genomen gaat worden van de rechterkant van het veld. Komt hij hier nog tegelijk maken? Van Bommel speelt die bal heel ver terug naar Van de Wiel. Van de Wiel laat de bal in het 16 meter gebied ploffen. Wordt weggekopt door Melberg. En dan zal het direct afgefloten gaan worden. En dan is het uh, een overtreding die dan uh, wordt bestraft. En uh, Van de Vaart maakt dan nog een wegwerpgebaar. En krijgt ook nog een gele kaart. In uh, de allerlaatste minuut van deze wedstrijd. Dat kan er ook nog uh, wel bij. Heeft overigens geen gevolgen voor wat dan ook. Hij had nog geen gele kaart opgelopen kwalificatie toernooi. Dus uh, wat dat betreft uh, voor het EK wordt het allemaal weggestreept. De Zweden gaan winnen van Nederland. En Nederland leidt een derde nederlaag onder leiding van Van Marwijk. En dat is nu een feit.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 Volgens de nieuwscenter ABC dachten de Iraniërs dat ze in de VS in contact waren gekomen met een Mexicaanse huurmoordenaar. Maar bleek het een Amerikaanse politie-infiltrant te zijn. Dan het weer nog vanavond en vannacht regenachtig. Alleen in het Noordoosten wordt het droog. Minimumtemperatuur 9 graden. Ook morgen bewolkt en regenachtig wel minder wind en het wordt 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond, u bent terug bij Langs de Lijn. Nog een uurtje te gaan. Oranje verloor zojuist met 3-2 van Zweden. De eerste nederlaag tijdens deze EK uh, reeks moet ik zeggen. Oranje was natuurlijk al geplaatst, maar door het resultaat van Zweden. De winst dus, gaan ook de Zweden rechtstreeks naar het EK volgende zomer in Polen en Oekraïne. Zometeen gaan we er verder over praten, hoort u ook interviews en weten we wat er allemaal nog meer gebeurt in Europa. Welke landen zich rechtstreeks plaatsen voor het EK en welke landen nog een play-off moeten spelen. We praat u ook bij over het WK turnen en de Europese kampioenschappen tafeltennis. Daar beginnen we mee, aangeschoven Mark Brasser, want Mark uh, jij moet nog even wat hoesten, ja, want een beetje verkouden. Uh, ja. Oranje, het Nederlands damesteam staat opnieuw in de finale. Dat is een, volgens mij een ontzettend knappe prestatie. Dat is uh, een heel knappe prestatie. Mag ik dat zeggen? <laughs> dat mag jij zeggen. Ja, ja. Nee, inderdaad Jeroen, dat is, dat is, dat is heel erg knap. Uh, ik bedoel, um, tafeltennis is een, is een grote Europese sport. Uh, veel goede landen. Ik denk dat er zes, zeven, misschien wel acht landen zijn... die, die, die voor de titel gaan tijdens zo'n EK. Ja, en Nederland uh, de afgelopen drie jaar Europees kampioen geworden. De, de druk wordt eigenlijk steeds groter op de ploeg... Ze ook ouder. Uh, de concurrentie die, ja, die loert echt op ze. Die, die wil Nederland een keer verslaan. Ja, speelde vandaag in de halve finale tegen Hongarije. Hè? En ja, dan het hem dan gewoon weer. En dat is inderdaad een ontzettend knap. Ja, Het mooie was, het, het, het is een beetje zo'n steekspel. Beide coaches leveren blind hun opstelling in en dan weet je eigenlijk pas wie er tegen wie speelt. En dan gaan de coaches uit van, nou, als Nederland bijvoorbeeld een verdedigster, daar zet, dan zet ik daar een speelster tegenover die goed kan verdedigen. Nou, zo is die opstelling gemaakt. Hongarije niet helemaal uitgegaan van maar, zijn eigen dat kracht. dat moet blind. Dat moet blind. Ja, dat weten, de, dat weten ze niet van elkaar. Je kan natuurlijk wel gokken. Ik bedoel, Nederland mm -hmm. weet ook van nou, die Hongaarse speelt eh, niet graag tegen Li want daar heeft ze twee weken geleden nog van verloren. Dus ze zullen haar wel op die positie zetten. En zo kun je spelen met je, met je tactiek. Dat had Hongarije heel slim gedaan. Die hadden een speelster. Normaal de nummer drie in de ploeg. Hadden ze nu op de eerste positie gezet. Die speelde een openingspartij. Tegen Lidjé. is een verdedigster. Speelde tegen Petra Lovas. Nou, die Lovas is een meisje dat, dat heel graag tegen verdedigsters speelt. Ja, en Dje, die werd er gewoon met 3-0. Uh, nou, niet afgeslagen. Maar ze verloor wel met 3-0. En dat is toch een, een, een enorme domper was dat voor de ploeg. Lidjou trok daarna de stand al weer gelijk. Derde partij stond Linda Kremers. Ja, dat was eigenlijk wel ingecalculeerd dat dat een verliespartij zou zijn. Dus Nederland stond na drie partijen met 2-1 achter. Dat had eigenlijk een 2-1 voorsprong moeten zijn. Tenminste, daar waren ze van uitgegaan. Ja, en toen was het alle hens aan dek. Li Zhao speelde de vierde partij tegen, tegen Lovas. Die speelde die de, dus eerder bon van, van Li Jie. Ja, cruciale wedstrijd natuurlijk. Als ze verloren had, had Nederland eruit gelegen. Nou, ze sleepte hem eruit met 3-1. En toen kwam de beslissende wedstrijd, de vijfde een beslissende wedstrijd van Li Jie tegen Georgina Pota. 2-1 achter Li Jie in games. Best of 5 was het. Het werd 2-2. En Jie niet in de beste vorm, maar puur op karakter trok ze die partij eruit en daarmee Nederland door naar de finale. M Nederland dus mentaal ijzersterk. Eh. Heel erg sterk, ja. Nederland, uh, ja, dat, dat, dat blijkt uit alles. Ik bedoel, ze hebben de ervaring, ze hebben de leeftijd. Uh, ze, ze hoeven zich eigenlijk niet druk te maken. Joe en Jess en ook speelsters die eigenlijk niet naar het scorebord kijken. Die gewoon punt voor punt spelen. Die weten wat ze moeten doen. Die zich niet gek laten maken. Daar hebben ze gewoon de ervaring voor. Ja, en dat helpt ze. Op zulke momenten helpt ze dat. Is het uh, de Nederlandse ploeg nou echt een ploeg die steunt met name op Lee Zhao. Ja, dat is ja zeker. List. Ja, jou is absoluut, absoluut de kopvrouw. En die haalt vandaag... Het, het, het, het, het, trekt vandaag de stand gelijk naar 1-1. Ik bedoel, wordt er daar al 2-0... verliest jou de tweede partij. Uh, ja, dat, dat kan natuurlijk ook zomaar een keer gebeuren. Ja, heeft ja, de nee, de ze überhaupt partijen partij verloren? Nee, nee ze, is, is on, ze is ontzettend goed. En ze, ja. ze verliest uh, niks. Maar goed, je kan zomaar tegen een nederlaag aanlopen. Nogmaals, die top is heel erg breed bij de vrouwen, Dus je kan zomaar een keer verliezen. Ja, dan is het wel met die derde partij die je verliest van Linda Kremers... is het gewoon gebeurd en dan ga je er met 3-0 af. Dus daar Speelt jou een, een cruciale wedstrijd? Nou, Nederland komt dan terug. Uh, Nederland komt 2 achter. Jou moet weer een partij spelen. Weer moet ze winnen. Weer wint ze. Ja, dat is, dat is onwaarschijnlijk knap. Ik bedoel, twee keer moet ze het doen en twee keer doet ze het. Ja, Oranje in de finale. Morgen al. Ja, tegen wie? Tegen Roemenië. Dezelfde finale als vorig jaar. Toen won Nederland met 3-1. Speelden ze ook eerder in de groepsfase tegen Roemenië. Toen wonnen ze met 3-0. Jonge ploeg. Uh, wonnen vandaag met 3-0 van Wit-Rusland. Weinig energie verspeeld. Gemiddelde leeftijd ligt veel lager. Uh, Daniele Dodian, 23 jaar. Elisabeth Samara, 22. Dus je nog een meisje en een, een briljantje echt van, van 16, 17 jaar. De generatie Brit-Eerland, de Nederlandse Brit-Eerland. Mm -hmm. Ja, dat is een jong team. Uh, kijk, Nederland heeft toch met Elena Timina, 42, Lijjau 38. Naarmate dat landentoernooi een beetje vordert... wordt het toch allemaal wel wat zwaarder... en beginnen er toch wat pijntjes inderdaad te komen bij de vrouwen. Um, hoe dan ook, die finale bereikt. Uh, erkenning voor de Oranje ploeg? Want dat ja, steekt nou ze ja, eens, ja, ja, dat steekt, ja, dat steekt ze wel. Ja, ze zijn drie keer achter elkaar Europees kampioen geworden. Dat is nog nooit een landenploeg tijdens het EK-tafeltennis gelukt. Sowieso zijn er weinig Nederlandse ploegen... die uh, zo vaak achter elkaar Europees kampioen geworden zijn. Uh, wel softbal. maar ja daar is de concurrentie veel minder. De Nederlandse honkbalmannen ook. Maar goed, die, die spelen altijd tegen Italië. Als Nederland niet wordt, wordt Italië. Ja. Met softbal eigenlijk ook. Uh, hockey is de concurrentie ook niet zo heel erg. de concurrentie is dus heel erg groot. Maar zij vinden van ja, weet je, wat moeten wij nog meer doen... om bijvoorbeeld eens een keer genomineerd te worden... voor sportploeg van het jaar bijvoorbeeld in Nederland. Kijk, ze snappen best dat als de STV vette vrouwen zwemmen, bijvoorbeeld goud winnen... op een wereldkampioenschap, dat zijn geen sportploeg van het jaar. Maar ze zijn gewoon nog nooit genomineerd. En dat steekt. Timina die zei van ja, eh, als er drie blonde... Zeeuwse meisjes in, in, in bij ons in de ploeg zouden spelen... zouden we die nominatie al lang op zak hebben gehad. En Linda Kremers die zei van ja, misschien moeten we dan... de vierde titel, misschien krijgen we nu met de vierde titel... eindelijk een keer dat we genomineerd gaan worden. Ja, het steekt ze wel. Het, het, is, het doet pijn. Ja, Goed. Um, morgen... De finale, heeft Oranje een kans? Ja, Oranje heeft zeker een kans. Huh? Ja, natuurlijk. Ja. Nogmaals, de Roemeense ploeg is, is, is jong. Het uh, zit heel dicht bij elkaar. Het zal draaien alweer, op, weer om die opstelling. Wie speelt het tegen wie? Wie is er nog het fitst? Dat, dat zijn dingen die nu mee gaan spelen. En natuurlijk nee, heeft Nederland een kans, absoluut. Oké, okay, morgen vanaf drie uur te horen hier op Radio 1, Mark. Dankjewel. Gaan we na als over naar het, uh, uh, het EK voetbal? De kwalificatie daarvoor, althans. Ronald van der Geer aangeschoven? Ja. Ronald, jongen, ja. Zweden rechtstreeks door als nummer twee. Dat is eigenlijk misschien wel de grote verrassing uh, tot nu toe. Ja, omdat dat via Nederland moest gebeuren. Ja. En uh, niemand had eigenlijk erop gerekend dat Nederland die ongeslagen reeks uh, niet zou halen. Hè? Dat Nederland niet tien wedstrijden op rij uh, ongeslagen zou zijn. Sterker nog, de volle wind zou halen. En, en dat, dat Zweden een lastige ploeg zou zijn, dat was wel duidelijk. Maar dat uh, Zweden tot dit in staat is, uh, ja, dat is, uh, dat is bewonderenswaardig. Het scheelt overigens deze avond wel een heleboel mensen een hoop rekenwerk. Want Zweden is door deze overwinning direct de beste nummer twee. En, ja. uh, je zou dus kunnen zeggen, en dat is uh, nieuwswaarde in Nederland... Ola Toivonen schiet Zweden naar het EK. En uh, het is niet anders dan dat. Ja, dan uh, de rest van het veld. Want ja. uh, er is het een en ander gebeurd. Ja. Zullen, zullen we ze pool voor pool doen? Is dat, uh, als ik ik uh, vind uh, het prima. Ja, nou dan komen we toch even terug. Want misschien zijn er mensen die nu in de auto ja, zitten. Dat en vanavond nog niet eerder hebben geluisterd. En denken: goh, hoe zou het met, me, met mijn Belgische vrienden zijn? Nou, niet zo goed. U moet wel de groeten van ze hebben. Maar ze zijn deze zomer gewoon thuis. Want België heeft uh, verloren met 3-1 van uh, Duitsland. Dat wel na 10 wedstrijden 30 punten heeft. Hè? Voor alle duidelijkheid. Dat was een uitdaging. En die is in Duitsland wel gelukt. Uh, België verloor dus en Turkije van Guus Hiddink won met uh, 1-0... weliswaar van uh, Azerbeidzjan, gecoacht door Betty Voogts. Maar dat is genoeg voor de ploeg van Hiddink... om zich te mogen melden in de play-offs. Dus wij kunnen vast opschrijven. Misschien is dat handig als jij daar even dat rijtje maakt. Turkije gaat naar de play-offs. Dan in uh, Pool B, daar hing en nog wat vanaf voor uh, Dick Advocaat... andere Nederlandse coach. Hij moest winnen van Andorra en dat heeft hij gedaan. En hoe? 6-0 werd het maar liefst. Dus dat uh, Rusland door is, dat is duidelijk, gaat zich melden... op het het EK. Ierland won, nou heel nipt, van Armenië. Uh, met zelfs nog een eigen goal van, van de Armeniërs, maar uh, het is wel gelukt. Een rechtstreeks Pierland... duel, hè? om plaats te Ja, mee. dat was een rechtstreeks duel, want Ierland had 18 punten en Armenië 17. Ierland uh, gaat naar de play-offs en Rusland mag zich dus deze zomer in Oekraïne en uh, Polen Sowieso gaan melden. Sowieso twee Nederlandse bondscoaches op het EK. Uh, ja, ja, ja, want we moeten er nog één naar de play-offs natuurlijk. Dat is, uh, dat is Guus Hiddink. Dan even groep C. Daar is men uh, uh, nou, zo goed als klaar. Italië heeft daar met uh, 2-0 gewonnen van Noord-Ierland. Twee keer Cassano. Misschien dat, dat was nog bezig toen ik naar beneden ging. Ja, Slovenië-Servië. Dat, dat, ja, Slovenië, dat is uh, een stuk spannender. Want daar uh, kan Servië namelijk bij winst nog over uh, Estland heen. Dat al uitgespeeld is. Maar Servië staat met 1-0 achter tegen Slovenië. Waar Rado Savlevic en Matavs in de basis staan. Dus uh, dat, dat is nog even hangen wie zich daar mag uh, gaan melden. Of Estland, dat al klaar is. Of Servië, dus dat hangt nog eventjes. Dan... Verrassend tussenstand in de groep D. Daar waar Frankrijk de koploper is en Bosnië de nummer 2. Deze twee spelen tegen elkaar in Parijs. Frankrijk-Bosnië was bij rust en kort na rust nog steeds. 0-1 Deko van Manchester City maakte daar de goal. Medunjanin, wel bekend vroeger, oh, ja, van AZ speelt Haas. daar in de basis. Bosnië staat nog altijd, denk ik, maar jij zit ja, nu veel te kijken. Ik heb hier voor me nog een half uur te spelen. Ja, met 1-0 voor tegen Frankrijk. Dat zou betekenen dat Bosnië zich rechtstreeks meldt voor het 1 en dat Frankrijk playoffs moet gaan spelen. Dat is verrassend. Maar Goed, nou de, de Nederland-Zweden pool kennen wij. Nou, Griekenland hebben we het al eerder vanavond over gehad. Angelos Charisteas We hebben inmiddels de goal ook gezien. Vanaf de linkerkant van het strafschopgebied. Prachtige goal van deze route J die inmiddels weer in Griekenland speelt. Maar hij heeft zijn land wel naar het EK geschoten. 2-1 gewonnen van uh, Georgië. Daarmee groepswinnaar. En Kroatië is de nummer twee. Won, uh, met, uh, 2. Won met 2-0 van uh, Letland. Kroatië hing nog even voor de beste nummer 2 te zijn. Maar door de overwinning van Zweden is dat uh, ten einde. Dus wij kunnen. Daar uh, Kroatië als playoff-deelnemer toevoegen. In Groep G was dan allemaal al gebeurd. Engeland en Montenegro gaan daar uh, naar het... Uh, althans, Engeland gaat naar het EK. Montenegro is daar een uh, play -offspeler. Als Montenegro het haalt, is het naast Oekraïne debutant op het EK. Maar goed, dat is nog heel ver weg. Ja. Dan, gewoon. En dan, H. ja, dat is leuk. Dat is opvallend. En eigenlijk weer net als bij de WK-kwalificatie. Want toen zaten Denemarken en Portugal ook bij elkaar in één pool. Uiteindelijk wonnen toen de, de Denen. En moest Portugal playoff uh, play spelen. Wat is er nu gebeurd? Uh, Portugal moest in Kopenhagen op bezoek bij Denemarken en de wedstrijd is inmiddels afgelopen. De Denen hebben gewonnen met 2-1. Kroondeli en Bentner hebben de doelpunten gemaakt. In de 90 minuut deed Ronaldo nog iets terug, maar dat was uh, niet meer voldoende. Dus Denemarken is daar in een rechtstreeks duel de groepswinnaar geworden. Gaat dus naar het EK en Portugal zien wij terug in de play-offs. En dan de Noorden speelde er ook nog. En ja, de Noorden, maar die moesten met hoogcijfers ja. winnen om eventueel nog over Portugal heen te gaan. Maar dat is He. een spannende pool geweest. Ja, dat is heel spannend. Maar Noorwegen moest wel zes of zeven goals maken. Heeft uiteindelijk wel gewonnen met 3-1 van Cyprus. Maar uh, ja, mijn opwinding was weg na deze wedstrijd. Dus ja. je begrijpt dat de Noorden niet aan die doelstelling hebben voldaan. enige wedstrijd die uh, dan nog van belang is, is in uh, groep daar waar Spanje natuurlijk al dik en dik geplaatst is. Um, het staat ook nu met 3-0 voor tegen Schotland. En dat was wel belangrijk. Schotland is namelijk de nummer 2. En was afhankelijk van het resultaat van Tsjechië of Schotland naar de play-offs mocht. Dat gaat niet gebeuren. Want Tsjechië stond net al ruim voor 3-0 bij Litouwen. Dus daar uh, gaat Spanje naar de play-offs. En zal uh, uh, Tsjechië... Um, Nee, uh, ja, oh ja Tsjechië ja, gaat, uh, ja, ja, gaat zich melden in de, in de play-offs. Dus dan, uh, dan zijn we rond. Dan zijn Is we dus bij en heel, dus dus, uh, heel spannend. De nummers twee zijn als volgt als Turkije, Montenegro, Tsjechië, Ierland, Kroatië, Portugal. En daar komt Estland of Servië nog bij... En Frankrijk, hè? Frankrijk dus ja. of Bosnië. Ja. We, we spreken jou nog, denk ik. Ja, we gaan die wedstrijd nog even afwachten... en dan, uh, dan komen we nog een, een, keertje, een keertje terug met het, uh, met het eindresultaat. Maar het is dus een hele spannende en opvallende avond geworden. Toch die laatste. En ja. dat, uh, dat is toch hartstikke en leuk. Een lekker voetbalavondje. Ja. Ronald, tot zover. Oké. Okay. Dank We gaan even praten over het WK-turnen. Dat is natuurlijk ook bezig daar in Tokio. En vier jaar geleden zette ze als groot turnverdette een punt achter haar carrière... Maar nu is het terug om het Roemeense team te helpen. Catalina Ponor maakte op het WK in Tokio haar internationale comeback. Het lukte haar vanavond niet om Roemenië aan een medaille te helpen in de landenfinale. Daarvoor was de rest van de ploeg niet sterk genoeg. Maar indruk maakte ze wel als vanouds. Reportage van Edwin Cornelissen. Oeh, de Roemeense radiocollega wordt wat nerveus. En misschien ook niet zo gek, want Catalina Ponor staat in deze landenwedstrijd op het punt om haar balkoefening te doen. Catalina Ponor? Ja, dat is een groot kampioen, Catalina Ponor. Completely in charge of the performance. One of those gymnasts that makes gymnastics look easy, secret performer. Dat was 2004 de Olympische Spelen van Athene, waar Catalina Ponor drie keer goud won. Jitske Valsbinder, jurylid. Ja, een diva was ze eigenlijk, hè? de opvolgster van Gorkina. Ja, ik denk dat Pornor en Gorkina een hele andere types waren. Maar Pornor was ook een hele mooie turnster. En met name op balk en vloer erg goed. En, en heel herkenbaar over de hele wereld. 2004 Olympisch kampioen. En uh, helaas in 2007 haar laatste WK geturnd. Had jij toen ooit durven denken dat je er weer zou terugzien op de turnvloer? Nooit durven denken, maar met alle comebacks van de laatste tijd... dan hoop je ook dat er zo eentje in zit. Je ziet veel meer oudere turns, die die even tussenuit gaan... even wat anders doen, hun lichaam rust geven en dan toch weer terugkomen. Triple medaliata co-aurolajjokurile olympice de la Athena. Catalina Ponora revenit een lotul de gymnastica... Groot nieuws was het dit voorjaar in Roemenië. Catalina Ponor had de training hervat. Waarom eigenlijk? Ze is ontzettend gemotiveerd en wil graag haar ploeg helpen... bij de Olympische Spelen. Ja, er is, de, volgens mij niemand beter die dat kan doen in Roemenië dan zij. Catalina Ponor foarte bine evoluează până acum, o ușoară ezitare a avut de roemeense radio gaat er eens goed voor zitten. Catalina Ponor op balk in de finale van de landenwedstrijd. Haar comeback wordt in Roemenië met vreugde ontvangen, volgens de journalisten. All fan of the Romanian gymnastics is very happy because the Ponor comeback. Want Ponor is een echte kampioen in ieder opzicht. It's a true champion. It's a true champion not only for the, in de arena of the sports, but in the the life. De afstroom van Catalina Ponor, hey, Jitske, hoe is het eigenlijk om haar weer in actie te zien? Fantastisch, zoveel kracht en uh, zulke moeilijke elementen die ze toch nog turnt. En ze ziet er gewoon heel gelukkig uit en dat is heel bijzonder. Ja. Als je haar zo in actie ziet dan straalt ze ook een soort van totale rust uit, hè? beheersing. Ja, ze weet precies wat ze doet. Ze heeft het allemaal een keer meegemaakt. Ze weet wat hoe belangrijk zo'n WK is. En uh, ja, ze kan ook voor de rest van de ploeg. Is een, een soort moeder een, ja, op het kleine eentje past? Ze is het meest gemotiveerd en gedisciplineerd. En de rest die moet haar kunnen volgen. En dat is nog maar de vraag of de rest net zo hard kan werken als zij. Dus dit is geen comeback die ze ingegeven door geld of andere factoren. Dit gaat puur echt om wilskracht? Ze wil het. Ze wil echt terugkomen. En uh, ze heeft... ...en een trial gehad van een maand of vier om te kijken of ze conditioneel op krachten kon komen. En dat is gelukt en toen hebben ze in februari de knoop omgehaakt om ervoor te gaan. En ja, nu, je ziet nu het resultaat. Het valt even stil als we na afloop met het Roemeense journalie staan te wachten op Catalina Ponor. Madame loopt stoïs eens door, schijnbaar teleurgesteld door de vierde plaats van de Roemeense ploeg. No comments, uh, it's only the four plays. Maar goed, er komen nog toestelfinales. En nu we in de medailles en de apparatus. De Catalina is in de final. En dan kan alles anders zijn. Every day is not the same day. We praten nog even door met Edwin Cornelissen. Edwin, Roemenië dus niet. Wie wel? Ja, toch uh, Amerika, de Verenigde Staten en afgetekend ook. Het uh, verschil met de nummer 2 Rusland is maar liefst uh, vier punten. Dat is op zich wel heel opmerkelijk het verhaal van uh, Amerika. Want die ploeg heeft veel blessureleed gekend. In de aanloop naar het uh, WK al een aantal vaste waardes die moesten afhaken. En zelfs vlak voor het WK was er de kopvrouw Alicia Sacramoni Die uh, geblesseerd raakte in Tokio en dus uit het team moest worden teruggetrokken. Ja, op zo'n moment dan denk je dat wordt dus niks met die ploeg. Maar ja, dat tekent dan gelijk wel weer de mentaliteit van de Amerikanen. Dan staan ze er toch weer in een wedstrijd. En dan staan er ook wel weer nieuwe grote talenten op, zoals Jordan Weber, 16 jaar. Ja, zij is echt de nieuwe grootheid van het Amerikaanse turnen, heeft het ook laten zien in deze wedstrijd. Kortom, Amerika heeft goed hersteld van al dat blessureleed. Vooraf hadden we min of meer ook grote verwachtingen van Rusland en China. Hun prestaties vallen dus eigenlijk een beetje tegen? Ja, hoe je dat een beetje in perspectief moet plaatsen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Rusland. Dat heeft één hele grote naam rondlopen. Dat is Mustafina. Alleen die is bij het EK in dit voorjaar zwaar geblesseerd geraakt. Is uh, na alle waarschijnlijkheid zo'n drie kwart jaar of een jaar uit de running. Kortom, uh, die kon niet meedoen aan dit WK. En dat merk je dus meteen aan de scores. Daar staat dan tegenover dat er ook bij Rusland... een 16-jarig supertalent is opgestaan. Komova. Maar die was vandaag een beetje moe. Die was de nummer één van de kwalificatie op de meerkamp. Individueel dus. Maar uh, liet het vandaag in de finale niet zien. Er wordt zelfs gespeculeerd dat zij wellicht de meerkampfinale waar ze dus kampioenen zou kunnen worden zou laten schieten om haar toch te sparen. Want ik denk dat de Russen geen risico willen nemen met de Olympische Spelen in het achterhoofd. Goed, dan de vrouwen hebben we gehad. Morgen de landenfinale bij de mannen. Wie staat er bovenaan het favoriete lijstje? Nou, dat zou wel eens een heel groot feest kunnen worden in Tokio, want Japan was in de kwalificatie het beste land en uh, ja, het herenturnen in Japan staat in een uh, zeer hoog aanzien. Uchimura is al twee keer individueel wereldkampioen ook geworden. Uh, en uh, ja, de verwachtingen zijn in dat opzicht uh, hoog gespannen. Er wordt eigenlijk verwacht dat de Japanners gewoon de wereldtitel pakken in eigen huis. Zouden ze heel bijzonder vinden. Zou een enorme impuls natuurlijk ook voor de turnsport zijn in Japan. Kortom, ik denk dat de blikken vooral op Japan gericht zullen zijn, maar het zegt niks. Amerika Bijvoorbeeld, stond bij de mannen ook tweede in het klassement. Nou ja, we hebben de dames gezien waartoe Amerika in staat is. Ja, nou, en dan nog even wachten voor de Nederlanders. Hè? Dat klopt. Donderdag is uh, de meerkampfinale bij de vrouwen. Dan hebben we een Nederlandse troef die heet uh, Selim van Gerner. Nou ja, wat heet troef? Het is natuurlijk nooit iemand die voor een uh, podiumplaats gaat meedoen. Want die luxe hebben we in Nederland niet als het gaat om meerkampfinales. Maar goed, ze staat in ieder geval maar mooi in die finale. En uh, dan gaan we toch met een, uh, met een schuin oog naar haar kijken. Maar het echte wachten is natuurlijk op die toestelfinales van komend weekend. Want dan gaat het om de medailles en dan gaat het om olympische tickets. Dus voor Jury van Gelder, Epke Zonderland en Jeffrey Wammes. En toen deze dank je wel voor dit moment... Hoor je morgen zeker weer. We verlaten het uh, sportnieuws even voor het wereldnieuws. Want het is belangrijk nieuws. Slowakije gaat niet akkoord met de voorgestelde uitbreiding... van het uh, Europese noodfonds. Om een einde te maken aan de financiële crisis. Een van de vier regeringspartijen stemde tegen de uitbreiding. Die partij vindt het oneerlijk als een relatief arm land als Slowakije moet meebetalen. Correspondent Wouter Meijer volgt naar het debat in Bratislava. Wouter, was dit ook de verwachting... Ja, eerlijk gezegd wel. er is dus dagenlang de afgelopen dagen steeds gezocht naar een compromis. En dat is er niet gekomen. Dus inderdaad, daarom zijn de liberalen nog steeds tegen. En hebben daarmee eigenlijk de coalitie verlaten. De regering heeft daarmee geen eigen meerderheid. En de premier van Slowakije, mevrouw Gradytsova, die heeft de vertrouwenskwestie aan deze zaak verbonden. Dus daarmee is nu ook de regering in Slowakije gevallen. En betekent dat dat het ook meteen van de baan is nu? Of komt er nog een tweede stemming nu de regering weg is? Ja, de... Ja precies, als de regering weg is dan kan er om een tweede keer gestemd worden en dan komt de oppositie uh, in het spel. Uh, die oppositie had steeds nee gezegd, niet omdat ze tegen dat Europese noodfonds zijn, maar omdat ze gewoon de regering weg wilde hebben. Nou, nu dat het geval is en zij weer politieke ze kunnen misschien nieuwe verkiezingen uitschrijven of mee gaan regeren Nu wil de oppositie er ook wel voor stemmen, dus ergens later deze week zal er waarschijnlijk opnieuw gestemd worden. Dan komt er een meerderheid voor de prijs die de regering daarvoor betaalt hier in Bratislava. Is dat er dan een nieuwe regering of nieuwe verkiezingen moeten komen? Ja, het reddingsplan was dus inzet voor een politieke strijd binnen Slabakije, begrijp ik? Precies, nou ja, het was ook wel degelijk een inhoudelijke kwestie, want de liberalen er echt moeilijk tegen zijn. Echt de hele tijd gezegd hebben: het is niet eerlijk dat mensen hier mee moeten betalen aan een land om een ander land te helpen, Griekenland, waar de mensen gemiddeld 1000 euro per, de, per maand gemiddeld meer verdienen. Uh, hier in Slowakije, anderhalf jaar geleden de euro ingevoerd. Daar moet je verschrikkelijke eisen voldoen. Je moet heel erg bezuinigen, keihard werken om de euro te krijgen. En dan zouden we zeker nu mee moeten gaan betalen aan een land dat nooit aan alle eisen heeft voldaan. Dat wilden veel mensen ook niet. Dus de, de stemming is er ook wel een beetje naar. Maar goed, aan de andere kant is Slowakije een heel klein land in Europa. En nu alle grote landen hebben ingestemd, dan zou het ook een beetje raar zijn om dan hier te zeggen... Wij doen niet meer mee. Dus in de tweede stemming zal het er wel doorkomen met steun van de oppositie. Maar er moet er wel weer een nieuwe regie in gevormd worden. Oké, okay, Wouter Meijer, dankjewel voor zover vanuit Bratislava. We keren terug naar de sport. Hoewel, economie zou je het ook kunnen noemen. Een jaarwinst namelijk van 5,5 miljoen euro. En een recordomzet van ruim 97 miljoen. Op het eerste oog gaat het na zorgelijke jaren weer goed met Ajax. De beursgenoteerde voetbalclub verdiende veel geld met Champions League wedstrijden... en met de transfers van Suarez en Emanuelsson. Toch is er nog geen juist stemming bij financieel directeur Jeroen Slob... want één zwaluw maakt immers nog geen zomer. En één keer winst betekent niet dat Ajax in één klap gezond is. Vorig jaar was het nog een aanzienlijk verlies van 22,8 miljoen. Dus dan is nu 5,5 miljoen winst. Dat is heel plezierig. Wat zegt het? Het zegt dat we... Op de goede weg zijn. Het kan een eenmalige uitschieter zijn als alles tegen zit. Dat kan, maar dat is niet de verwachting. Ik denk dat het gerechtvaardig is dat de Ajax één keer in de zoveel tijd deelneemt aan die Champions League. En dat Ajax een opleidende club is en spelers klaarstaan voor het hoogste niveau. Ze spelen overal met een Ajax-achtergrond.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 ...plezierig uh, gevoel, dat willen we ook graag zo houden. Ja, dat kan niet iedere club in Nederland zeggen. Helaas voor een aantal clubs is dat, uh, ja, zelfs twee clubs gehad die nu failliet gegaan uh, zijn. Maar er zijn ook clubs met een negatief uh, eigen vermogen en dat is een heel zorgelijke situatie. Als ik een rijtje opdreun, het rijtje twente volendam Ahead eagles mvv telstar ...dan weet u precies over welk rijtje ik het heb. Dus een categorie drie, dat is de categorie waar u naartoe wil hè, met de Ajax. We vinden dat een beursgenoteerde onderneming als Ajax... die uh, met een stevige eigen vermogen ook uh, klappen kan opvangen... dat die uh, in een categorieindeling uh, thuis hoort uh, à la... Categorie 3, dat is nou eenmaal de beste indeling uh, bij de licentiecommissie van de KVB. De categorie gezonde clubs? Nou, daar wordt nog wel eens een verschil in gemaakt. Um, categorie 2 clubs kunnen heel erg gezond zijn. Want de beoordeling daarvan is dat het op financieel gebied voldoende is. De Categorie 3 is een stapje daarbovenop en die clubs worden eerder beoordeeld als goed. Ja, voldoende is bij mijn dochter altijd een zesje. Ja, maar met een zesje, als dat betekent dat je niet omvalt... van het eerste beste verlies wat je draait, dan is dat voldoende. Maar nog niet goed genoeg voor Ajax, toch? Nee, ja. Ik vind sowieso dat je altijd uh, bij Ajax de ambitie moet hebben... voor het hoogste te gaan. Dus wij moeten uh, categorie 3 club worden. Jeroen Slob was dat in gesprek met Louis Dekker. Thea Ross, I'm coming out. Ze werd wereldkampioen all-round, wereldkampioen op de drie kilometer... en won twee maal Olympisch zilver. Maar de laatste jaren moest Renate Groenewold toezien... hoe de Nederlandse spoeding op de lange afstanden bij de vrouwen steeds dunner werd. Nadat ze stopte anderhalf jaar geleden had ze nog één droom en missie. Een eigen vrouwenploeg. Nu is die droom uitgekomen. Vandaag werd Groenewold's team voorgesteld. En Sebastian Timmerman was erbij. Het is een liedje over uh, je dromen verwezenlijken. Dromen had Renate Groenewold dus ook. En zo twitterde ze dit voorjaar over de 3D's. Dromen durven doen. En schreef ze een verhaal op haar eigen website. Mijn droom nu, andere mensen hun droom te laten verwezenlijken. Hun begeleiden in hun weg naar hun ultieme droom. De beste van de wereld. Het beklimmen van de berg Olympus. Waarin en wanneer? Ik weet het nog niet. Maar zoals met elke droom, het liefst zo snel mogelijk. Ik heb weer een doel, ik durf ervoor te gaan, dus zal, het ook zeker, dus zal ik het ook zeker gaan doen. En hier staan we nu. Dat hier is in Drenthe en de nieuwe naam van Team Groenewold is... Het team op is op, Voordeelshop. Erg makkelijk kwam het project niet tot stand. Wel het vinden van schaatsters. Zeven schaatsters gaven al snel een ja-woord, terwijl er lange tijd geen sponsor was. Nou, het leuke is zeg maar, dat die meiden ook allemaal iets uitspraken van uh, we hebben een droom en dat is uh, richting de Spelen. En er waren er natuurlijk inderdaad twee die een aanbieding hadden van, van een grotere ploeg. Um, ja, ik, ik vond het heel erg stoer dat ze gewoon voor, voor uh, de filosofie kiezen uh, geloof hadden in, in, in ons. Ons is Groenewold en assistent trainer Peter Kolder. Renaat kan erg goed uitleggen hoe iets moet voelen in techniek. Omdat ze het gewoon zelf gedaan heeft. En, en ik, ik kan gewoon veel meer vertellen over ja, hoe een programma ik in elkaar moet steken. En hoeveel valt. Dus en da daarin vullen we elkaar uitstekend aan. De zeven schaatsers zijn nog niet allen even bekend bij het grote publiek. Maar als het goed is, moet dat in 2014 in sortie anders zijn voor. Achterekte, Natasja Bruintjes, Lisette van der Geest, Marije Joling, Monique Kleinsman, Thijsje Oenema en nummer 7 maakt de ploeg compleet, Anouk van der Weijden. Renate Groenewold richt als coach haar aandacht dus niet meer alleen op de lange afstanden. Nou, goed, ik heb natuurlijk in Natasja Bruintjes en Thijsje Oenema twee sprinters en uh, de rest van de meiden zitten we meer op het allround, de lange afstanden vlak. Uh, ja, je hebt elkaar nodig. En uh, dat weten zij ook. Ze zaten overal verspreid en uh, ze zitten nu bij elkaar. En je hebt het, uh, ik heb het team uh, zien groeien afgelopen zomer en dat is heel leuk om te zien. Opvallend is dat er nu in Nederland uh, drie echte vrouwenploegen zijn. Je hebt team Anker, Liga en Op is Op. Is dat uh, nieuwe oude schaatsen, oude nieuwe schaatsen terug naar de tijd van gescheiden mannen en vrouwen trainen? Of is het, is het stom toeval? Nou ja, kijk ik heb het uitgesproken, uh, ik zag gewoon te veel meiden links en rechts uh, wat versplinterd. Um, als je met topniveau mannen uh, traint, die zijn eigenlijk te goed voor uh, topniveau vrouwen. En um, ja, je hebt eigenlijk net iets, een laagje daaronder heb je nodig om, de, om, die, uh, om beter te worden. Om niet dat stapje te veel te doen en dat is soms wel heel lastig voor sporters om niet dat stapje te veel te doen. En, uh, Um, dat heb ik zelf in het verleden ook wel eens gedaan, want je wilt altijd mee en je wilt beter. Ja, we hebben gezegd van uh, willen we het dameschaatsen naar een hoger niveau brengen, dan moet je ze eerst bij elkaar zetten om naar een hoger niveau te tillen. Um, wij werken uh, ook nog samen met uh, het topteam Noord-Nederland. Uh, dus we maken wel gebruik van mannen, want zonder mannen kan het ook absoluut niet. Het is nu inderdaad de zeven vrouwen, maar ik sluit niet uit dat we in de toekomst misschien ook zeggen van uh, uh, talentvolle heren erbij te nemen. Maar in eerste instantie is het nu een damesploeg. Renate Groenewold was dat over haar nieuwe ploeg. Op is op voordeelshop Ben benieuwd hoe onze verslaggevers daarmee omgaan het komende schaatsseizoen. Gaan we terug naar het voetbal-EK-kwalificatie. Ja, in België wisten ze natuurlijk ook wel dat het moeilijk zou worden tegen Duitsland. Maar toch kwam de 3-1-nederlaag hard aan. België mist opnieuw een groot toernooi. 2002 waren ze er voor het laatst bij. Hankock blikt in Düsseldorf terug met de Belgische ASCit Jan Vertongen. Ja, het is niet gelukt Jan... Ja, wat lag het aan vandaag? Waren de Duitsers gewoon te sterk? Ja, ik moet eerlijk zijn dat deze wedstrijd me een beetje deed herinneren aan de, de wedstrijd van ons, van Ajax in Madrid. Waar je toch uh, het gevoel hebt dat je beter bent. Maar dan twee keer, uh, ja, kat wordt uh, gepakt, één keer uh, op een, uh, op een uh, omschakeling. En op een mooie schot van Euziel. En kort naar die 3-0. En uh, dat vonden zij het ook wel goed, denk ik. En, uh, we begonnen wel fanatiek en uh, we hebben er alles aan gedaan. Maar... ...waardig klopt denk ik. Is dat de kracht van het Duitse elftal, wat je nu net beschrijft? Ik bedoel, jullie werden... ...je krijgt de indruk dat, je, dat, dat er wat te halen is... ...en dan pats, boem, in mum tijd is het over. Ja, ik denk dat het eigenlijk niet eens hun een spel is, hoor. Die, die echte counter of omschakeling... want denk dat zou ik wel het spel kunnen maken... ...als, uh, als Zwijnstuiger de restiment. Anders hebben ze er uh, wat meer moeite mee. Maar uh, ja, het is gewoon een fantastisch elftal... En, uh... Ja, ik zeg het, we hebben er, we hebben er alles aan gedaan. En, uh, we hebben wel een paar goede kansen gehad, maar toch niet kunnen doordrukken. Toch was er hoop vooraf, hè? Hoop en geloof. Ja, waarom niet? We hadden het eigenlijk nog in eigen hand. Het is wel in Duitsland. Maar uh, we hadden vertrouwen naar die wedstrijd uh, thuis tegen Kazakstan. En we hoopten misschien in, uh, op een mirakel van uh, Azerbeidzjan, maar uh, ja, jammer genoeg niet gelukt. Goed, als je het beschouwt, je, hebt het, je laat het hier niet liggen in de kwalificatiereeks. Dat is al eerder gebeurd. Goed, jullie moeten verder... Met welke, ja, met welke les moeten jullie meenemen uit deze reeks van dat het de volgende keer wel gaat lukken? Ja, wat je zegt, we hebben het zeker hier niet laten liggen en ook niet thuis tegen Duitsland eigenlijk. Maar ja, op de momenten dat we dachten dat we er wel al waren, vooral uh, Oostenrijk thuis, Azerbeidzjan uit, dat we dachten dat de overwinning al binnen was, misschien toch iets te gemakzuchtig uh, gedacht. Dus de belangrijkste les is denk ik dat het niet aan de kwaliteit ligt, maar misschien aan de concentratie een beetje. En als we die concentratie hopelijk volgende rijks uh, aan de dag kunnen leggen, dan uh, moet het dan wel lukken. Het is toch pijnlijk, is zo'n conclusie, dat het niet aan de kwaliteit ligt... maar aan concentratie. Concentratie, daar kan je wat aan doen. Ja, dus uh, gelukkig kunnen we er iets aan doen. Uh, dus, uh, dat is ook positief. Ik wil niet zeggen dat het alleen aan de concentratie lag. Maar sommigen... ja, Maar je zegt ook een beetje dat het een beetje eigenlijk onnodig is... Hè, dat jullie nu, nu eruit liggen, dat jullie eigenlijk in die thuis thuishoren. Ja, dat, dat vind ik niet alleen, denk ik. Als ik uh, bij Ajax kom of waar dan ook, dan zegt iedereen... nou, jullie hebben zo'n mooi team, maar het is weer niet gelukt... En, uh, zo, denkt, zo denken wij er ook over. En, uh, ja, we moeten gewoon hopen dat het wel eens allemaal past en dat we gewoon een lange reeks kunnen neerzetten met mijn soort type ploeg. Want ik heb nu volgens mij 34, 35 inderdaad gespeeld en nog nooit met dezelfde ploeg. Dus uh, dat zal een begin zijn. Balen voor Jan Vertongen. Hij verloor met 3-1. En het EK gaat niet door voor België. Nederland gaat natuurlijk wel, maar verloor vandaag van Zweden met 3-2. Voor het eerst dat uh, Oranje een kwalificatiewedstrijd verliest. In uh, volgens mij twee periodes. Nu Bert Maalderink in gesprek met de bondscoach Bert van Marwijk. Doet het pijn? Ja, zeker, het doet pijn. Ja, waar zit hem de pijn vooral in? Nou, het feit dat je veel beter als je tegenstander bent. Eigenlijk heer en meester. En het, het leek wel een thuiswedstrijd voor ons. En dat je dan toch met 3-2 verliest. En het feit dat je eigenlijk zo klaar kan zijn. Je geeft gewoon 3 goals weg. Ja, want dat was toch een beetje. Ja, dat is het hele verhaal van de wedstrijd. Goed gespeeld. En uh, wat ik al zei, heer en meester. En de tegenstander eigenlijk volstrekt kansloos laten. Die kon alleen een beetje gevaarlijk worden. Maar op het moment dat, dat uh, in de counter. Het moment dat een het moment dat we een bal een keer kwijtraken. En bij situaties. Maar voor de rest, uh, ja, we hebben gewoon prima gespeeld. Uh, maar we zijn drie keer heel on, uh, onachtzaam, uh, onachtzaamheid hebben we gehad. En daar, daar maken zij gewoon drie goals. Dus ja. dat, dat blijkt dus wel dat je, ook al speel je denk ik zeer behoorlijk, uh, dat je op dit niveau dat je als je een paar keer niet oplet, kan je het dan nog verliezen. Ja, en wie let er dan niet op? Is dat Bruma in eerste instantie, die een tegenstander vasthoudt... op wel een rare plek, dicht bij de goal, ja, vrij trap ik, tegen goal... en dan kon... Matthijssen die de fout ingaat? Ja, ik kon het, als ik eerlijk ben, niet goed zien. Dus ik moet dat echt uh, Met terugzien Bruma op beeld. Je? Eigenlijk alle drie de goals. Dat, uh, dat, dat, van, als je naast me had gezeten, had je hetzelfde gevoel gehad. Uh, maar dat er fouten aan vooraf gingen, dat, dat was wel duidelijk en ja, uh, onnodig. Of heeft dat ook te maken dat je dan in een samenstelling speelt achterin, die nog niet zo vaak geweest is. Bruma, Matthijs, de Vorm. Ja, maar goed, dat heeft er altijd overal mee te maken. Maar ook al zou dat zo zijn. Dat als je deze wedstrijd tien keer speelt, win je hem negen keer. Ook, ook, ook in deze samenstelling. Of ben jij nu te positief over hoe Nederland gespeeld heeft? Want als je kijkt het begin van de wedstrijd. Zweden had geen kansen, maar Nederland eigenlijk ook helemaal niet. Nee, maar goed, het is ook niet zo dat je altijd, als je goed speelt, maar ongelooflijk veel kansen krijgt. Je moet ook een wedstrijd naar je toe trekken en op het juiste moment het toeslaan. Dat hebben we hartstikke goed gedaan tot 10 uh, minuten in de tweede helft, tot we die 2-1 maakten. Uh, dat was precies volgens het scenario, uh, van, uh, vanuit de rust. Ja, en daarna hebben we natuurlijk een paar hele slechte minuten waarin je deze wedstrijd verliest. Ja, en dat zei je gisteren eigenlijk al: van als zo'n publiek hier drachten gaat staan. Want dat was het ook natuurlijk een beetje. Hè, dat, uh, ja, maar er komt de daar... gelijkmaker en pas meteen de volksprong. Toch zie je dat, dat wij ook daar niet van onder de indruk raken. We blijven gewoon onszelf, we blijven voetballen. Ook naar de 1-0 achterstand. En ook naar de 3-2. Ik geloof dat we na de 3-2 wel, wel, wel 10, 15 corners nog hebben gehad. Dat is gewoon één ploeg die gespeeld heeft. Ja, en dan en, en toch verlies je hem. Maar dat is wel een hele uh, uh, goede les, denk ik. Weer een leermomentje. <laughs> ja, ik ben er wel doodziek van trouwens. Maar het is wel. Hier kan je wel wat, kan je wel wat mee. Ja, mooie blijheid trouwens, hè, bij die Zweden. Die uh, wisten He? niet wat ze meemaakten. Blij. Blijheid. Ja, dat, dat snap ik ook wel. Ik bedoel, uh, die, hebben, die zijn rechtstreeks gekwalificeerd. Dus ik vond, bij deze feliciteer ik ze ook. Van harte. Dankjewel namens uh, de Zweden. <laughs> Bert Maaldrink is in gesprek met de Bondscoach... en even later ook in gesprek met een van de spelers. Is dit nou een uh, desillusie? Nou, nah, het is wel vervelend. Ik denk dat je best wel een aardige pot speelt. Alleen als je dan 3-2 verliest, geeft eigenlijk drie goals. Denk ik, nou, weg die eerste was wel een mooie trap, Maar voor de rest hadden we wel... Uh... Ja, natuurlijk het beter van het spel. Ja, zegt een mooie vrije trap, maar Bruma hield op een rare plek een tegenstander vast. En daardoor kwam die vrije trap. Dat is ook een beetje suffig. Ja, maar die jongen die speelt uh, voor de eerste paar keer, die speelt gewoon een hele goede wedstrijd. En ja, dat, dat, dat kan gebeuren. Ik bedoel, uh, ja, er wordt zoveel vastgehouden. Ik denk dat het ook een beetje uh, ja, lullig was om te sluiten. Ja, ik zei het ook niet om aan te vallen, maar meer ja. van dat het allemaal fouten waren, zelfs de vrije trap. Ja, dat, dat, dat, dat kan je zo zeggen. Ja. Aan de andere kant werden jullie ook niet in slaap gesust in de eerste helft. Want als je kijkt, kansen waren er amper. Uh, voor jullie al helemaal niet. Ja, eentje. Uh, ja, nou, er waren een paar mogelijkheden. Maar ik denk dat we gewoon... Uh, ja, want natuurlijk, onwaarts uh, veel de ballen. Uh, er kwam niet heel veel uh, uit. In de tweede helft had je wel wat meer kansen. En, uh, ja, goed. We hebben uh, het over kansen. Maar uh, ik geloof dat er misschien... Uh, wat hadden is. Uh, 29% balbezit, geloof ik. Wat ik hoor. Dus uh, ja, het is jammer. Maar wie is er dan de slimste geweest vanavond? Nou ja, het slimste. Ik bedoel. Mag ik je helpen, Zweden? Nee, nou ja, hun zijn door, maar we waren al door. Dus uh, We hebben gespeeld zoals we graag willen spelen. Alleen uh, hebben we iets te veel weggegeven vanavond. Of is dit uh, weer zo'n uh, zo les, wat de Bonskers altijd zegt? Een leermoment. Ja, dat zei ik. Ja. Ja, ja, nee. Misschien wel. En wat leer je dan? Nou, niet veel. Ik vind verliezen nooit zo leuk. Dus, uh... ja, maar blunders achterin. Ik bedoel, misschien komt er door een nieuwe samenstelling achterin. Of een andere samenstelling achterin. Maar ja, een paar kinderlijke... Ja, wel, maar als je de, de manier waarop wij willen spelen, dat hebben we vandaag ook weer laten zien. En, en goed dat je dan uh, drie uh, goals weggeeft, oftewel door, door persoonlijke fouten, en dan ja, kan je daar iets aan doen. Dus ik bedoel, het is niet zo dat we dramatisch gespeeld hebben en dat je meteen in paniek moet zijn. Dat kun je dus leren? Ja, als jij vindt dat dat uh, wat te leren is, dan uh, ja. Rafael van der Vaart, hij speelde vanavond zijn 23 e wedstrijd in een ek kwalificatietoernooi. Het is een record. Frank de Boer voetbalde 22 EK-kwalificatiedueels. Hij stond in totaal 1828 minuten op het veld. Als wordt bijgehouden. Van de vaart rijkte tot 1598. I got a bucket full of sunshine. Now I'm saving all my honey for a rainy day. Let's go to the front line. Ready to dancing, rock and sway. I'm gonna buy myself some new time. I won't wait to to the nearest parade. Escape from the day.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 Golden Days. Klaas-Jan Huntelaar zal in ieder geval wel met een klein beetje goed gevoel naar huis gaan. Hij scoorde weer eens voor Oranje, ondanks het verlies dus. Bas Tiegler sprak met Klaas-Jan Huntelaar. Ja, dat kan ook een keer. Ja, het was onnodig, maar uiteindelijk wel verloren. Dus ja, dat mogen we ons zelf verwijten, denk ik. Ja, want tegengoals, waarvan je toch in ieder geval bij een aantal denkt, hoe is dat mogelijk? Ik zo vrij ja. schop kan er een keer in, maar die penalty ongelukkig veroorzaakt en die derde goal wordt er volgens mij niet goed verdedigd. Ja, die laatste twee waren van onze kant niet, denk ik, ja, eentje was ongelukkig uh, op de hand. En uh, die laatste die, die mag niet sneller inworpen en we waren, nog niet, uh, we waren nog niet scherp op dat moment, denk ik. Maar uh, ja, het was eigenlijk in een periode dat, uh, dat we ook net die penalty tegen hadden gekregen. We kwamen eigenlijk 2-1 voor, uh, um, we eigenlijk de hele eerste helft en, uh, en ook uh, in de tweede helft. Uh, ja, tot dat moment eigenlijk kregen we die penalty tegen en toen ging het uh, twee keer heel snel. Ja, nou is het heel makkelijk voor ons om te zeggen, nu hebben ze een keer verloren, dan gaan we zeuren van ja, het moet er een keer van komen, want jullie werden wat laconiek en, enzovoort. Is dat zo? Nou ja, ik vond ons uh, vandaag niet laconiek, maar uh, uh, ik denk dat we ook uh, uh, wel, wel een redelijk goede wedstrijd hebben gespeeld. Alleen door die momenten uh, ja, wordt het wel wat uh, naar het negatieve getrokken. Ja, ja het, het, het, het is altijd maar de vraag, zoek je zeg maar, je feiten bij de omstandigheden of andersom? Hè? Um, je kan ook nu zeggen, het is misschien wel goed dat je een keer verliest. Met je neus op de feiten, beentjes op de grond. Ja, nou, we zijn zeker met de, de beentjes op de grond. Maar uh, ik vroeg me af of we echt aan het zweven waren. Dus uh, dat, dat idee had ik zeker niet. Uh, wat ik zei, we speelden wel goed. Uh, eerste helft. Alleen uh, uh, ja, op die twee momenten na verspeel je eigenlijk, uh, verspeel je eigenlijk de wedstrijd. Je staat 2-1 voor. Je, je controleert tot dat moment uh, ja, de hele wedstrijd. En... Uh... Ja, door die twee momenten kom je, kom je achter en uh, vlies je die wedstrijd aan. Je valt een keer om uh, vanavond, maar het doet geen pijn. Omdat je er geen consequenties uh, zitten er niet aan vast. Betekent dat dat je makkelijk nu je schouders kan ophalen en denken... nou ja, oké, okay, je hebt verloren, jammer, en we gaan door. Of ben je hier echt doosiek van? Nou ja, we wilden wel uh, alles winnen in de pool. Uh, dat is dus niet gelukt nu. En uh, ja, we zullen gewoon weer uh, naar de volgende wedstrijd toe moeten werken. En uh, wat je zegt, uh, er zijn geen consequenties in, het, in de zin van dat je niet naar het EK gaat. Maar het was lekker geweest als je wel uh, die wedstrijd had gewonnen. Ja, en tegelijkertijd denk ik, ja, Stekelenburg is er niet, Heiting is er niet, Snijder is er niet. Uh, dan mis ik er denk ik nog wel één. Robben is er niet, Afvalaai is er niet. Dat zijn, bewijzen wijze van spreken, basisspelers allemaal. Ja, nou ja, maar we hebben een heel goed team. Uh...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 dat, uh, dat, dat klopt niet helemaal, maar goed, uh, nou, ik denk al met al uh, uh, moeten we niet nerveus worden en uh, gewoon ons eigen spel blijven spelen. Zo noemen we dat. Klaas-Jan Huntelaar was dat. Aangeschoven voor het laatst vanavond Ronald van der Geer met de allerlaatste uitslagen, want er stond nog wel wat open, Ronald. Ja, Frankrijk, hè? Onder andere Frankrijk, ja. ja. ja Frankrijk, is, naar? Frankrijk gaat naar het EK, Bosnië gaat zich melden voor de play-offs. De wedstrijd eindigde in 1-1. Twee spelers van Manchester City die scoorden, Diego deed dat al in de 40ste minuut. Een penalty van Nasri brengt Frank krijgen uiteindelijk veel opluchting. En dus het EK en Bosnië gaan zich daar melden voor de play-offs. Dan hadden we nog de strijd van Servië tegen Estland. Kijken of Estland uit de play-offs gehaald konden worden. Het is niet gelukt. Want Slovenië en Servië eindigt in 1-0. Daar waar Matas en Radosavdivisus spelen. Fidic mist daar nog een penalty voor Servië. Het blijft 1-0. Italië wint van Noord-Ierland. Italië dus naar het EK. En Estland gaat zich melden voor de play-offs. Ja, en dan, dan Tsjechië nog eventjes. Want Spanje ging door in... Uh, Pool I. Hebben vanavond, vanavond ook met 3-1 gewonnen van Schotland. Litouwen, eh, Tsjechië werd uiteindelijk 1-4. En met 13 punten maar is Tsjechië tweede geworden in de pool en mag zich dus ook nog in de playoffs gaan melden. Het is een uh, narrow escape, maar het is gelukt. Ja, uh, missen we dan nog grote landen, Ronald? Nee. Eigenlijk, dan, hebben het, uh, dan hebben we het uh, uh, nee, op het EK. Bedoel? Op het EK. Uh, nee, want er zijn nog grote landen die via, uiteindelijk natuurlijk via de playoffs daar kunnen komen. Uh, Portugal is natuurlijk een ploeg die Noodgedwongen playoffs moet gaan spelen. Noorwegen wil ik niet als grootland betitelen. Dat geldt eigenlijk ook voor, voor Zwitserland en Bulgarije inmiddels. Nee, als je zo het lijstje doorkijkt, Hongarije had je er misschien wel verwacht, maar uh, niet. En uh, nee, uh, ja. is België een groot land? Niet zo. Nee, dankjewel. Er wordt binnenkort vastgelopen, denk ik. Ja, dat wordt nog wel spannend. Oké, okay, dankjewel, Ronald. Einde van deze uitzending op internet. Kunt u nog verder kijken naar de honkballers. Die doen het goed op het WK in Panama. Tegen Zuid-Korea en in de finale pool staan ze voor met 5-0. In de zevende inning, Gelijkmakende maken een slagboord, is nu aan de gang. Wij zijn er morgenavond weer om tien uur. En zometeen het oog op morgen met Mieke van der Wij. Wat mij betreft nog een hele fijne avond. En bedankt voor het luisteren. Tot morgen. Dag. Als ik kan kiezen...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 Die leuke bouwman zegt nee. Je beste vriendin zegt ja en je één en beste vriendin nu ook. Vanaf 17 oktober is het Donorweek. Dan vragen we allemaal een ander om ook orgaandonor te worden. Ben jij al donor? Ja of nee? Want als je zelf op een orgaan zou wachten... dan wil je toch ook dat een ander ja zegt? Word donor op ja of nee.nl.